Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zareira Groenhart. Welkom terug in het tweede uurtje Lust. We hebben het vannacht over samenwonen. Ah, samenwonen. Is dat een grote stap in de relatie... of is het vanzelfsprekend dat er een punt aanbreekt... waarin je die uh, stap gaat ondernemen? Ik wil het van je horen... Zijn er mensen die eigenlijk niet zo geschikt zijn voor samenwonen? Of kan iedereen het en moet je gewoon een beetje aanpassen en je instellen op uh, vervelende dingetjes die je van je partner te weten komt? Ergenissen waar je je dan eigenlijk niet zo aan moet ergeren. Hoe pak je het eigenlijk aan? In het vorige uur spraken we met Melanie. Die belde en die tegen mij zei, uh, nou ik denk niet dat iedereen geschikt is voor samenwonen. Ik heb zelf gemerkt dat ik niet geschikt ben voor samenwonen. Melanie vertelde dat ze last had van uh, borderline. Een, uh, een psychische omstandigheid waar je vaak van uh, stemming wisselt. Heel vaak, kan wel tien keer per dag zijn. En dat maakte haar niet zo geschikt voor samenwonen zei ze. Als er nog mensen zijn die willen reageren op het uh, verhaal van Melanie... kan dat natuurlijk. Heb je zelf ervaring uh, met het samenwonen met iemand met borderline... kan je natuurlijk altijd even bellen en jouw kant van het verhaal doen. 0800 1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Straks bel ik met Robert Doggers. Hij schreef het boekje Samenwonen doe je zo. En hij gaat mij uitleggen hoe je moet omgaan met ergernissen die je hebt bij je partner. Hoe daar overheen te stappen zodanig dat het uh, niet je relatie kost. Ben ik persoonlijk wel benieuwd naar. Ik heb heel veel lekkere muziek klaarstaan. Um, zoals bijvoorbeeld Heather Nova heb ik. Dan gaan we even naar luisteren. En als we dan terugkomen, gaan we even luisteren hoe onze vrienden in Boyd's Bard maken. Maar eerst Higher Ground, Heather Nova. life Heather Nova hoorde je met Higher Ground. In Boyd's Bar, dat is uh, de B&M-bar... zijn mijn collega's nog heerlijk aan het borrelen... en hebben ze het erover... Ja, de praktische kant van het romantische idee... dat je je leven samenvoegt en dat je samen gaat wonen. Op het moment dat het minder goed gaat... komen er, uh, komen er natuurlijk... ik ga er prompt, van, <laughs> ik raak er prompt bijna overstuur van de gedachte al. Er komen er natuurlijk uh, moeilijke beslissingen. Want misschien besluit je nou, we zijn niet zulke toppers met samenwonen. En dan moet je gaan kiezen wie wat krijgt als het uitgaat. Ja, een soort mini-scheidingen, is dat als het niet goed gaat. Mijn vrienden in Boys Bar die hebben daar zo hun eigen ervaringen mee. Luister maar. Boys Bar. Ik irriteer me altijd een troep van anderen. <lacht> maar jij woont nu niet samen, dus Nee. nee. Ja, ik <laughs> nee. is leuk. Maar lijkt het ook zo eng dat je op een gegeven moment echt zo'n dingen moet gaan uitzoeken. van Oh nou, schat deze bank Nee, zo dat gaat vond ik niet. echt leuk. Ja, dat oh, is echt het superleuke van samenwonen is echt van samen te kijken van oh, we hebben een nieuwe tafel of een stoel nodig. Dat ja, maar vind ik echt ik gek. wil dat uitmaken. Als ik de huis om wil ik... Ja maar, oh, ik je moet, ja, maar dat moet je gewoon leren om, ja, dat dat ge om die ander te laten voelen dat je. Nee, maar dat, dat is toch anders. Want ik merk dat ook met mijn vriendje, als die dan iets, uh, wij zijn dan heel vaak bij mij thuis you <laughs> Uh, als hij dan opeens uh, iets met gordijnen wil of zo, of hij wil een eettafel of weet ik veel wat voor. dan, dan vind ik per definitie zijn optie is gewoon geen goede optie. Nee, inderdaad. Nee, maar dat komt ook omdat als je echt samen kiest van. dit is een huis waarin we samen wonen, wordt dat, wordt dat waarschijnlijk anders. Maar dit is ook echt jouw huis. Ja, dat, ja precies. Ja, maar maar het is wel. ook wel link, want ik had het andersom had ik het. maakte mij allemaal niets uit. Dus zij mocht alles kiezen, alles eruit zag, <laughs> al haar spullen, allemaal prima. Maar toen klapte het dus uit elkaar toen ging ze weg. Toen had ik echt letterlijk een leeg huis en dat heb ik oh. nog steeds. Er staat gewoon helemaal niks van waarde. Maar gelukkig is dat heel modern tegenwoordig. Ja, ze... ja. dat is heel zen. Nee, maar ik weet nog zo goed. Toen ze was ze net weg en ik voelde me heel rot over de hele situatie. Ze ging koken. En toen, zocht, toen besefte ik me dat ze de blikopener ook had meegenomen. En toen moest ik naar de bovenbuurvrouw voor de blikopener. En toen vroeg ik die en Toen barstte ik echt in janken. Ja, ja, die In de toiletdoekjes. Waarom heeft ze niks achtergelaten dan? Heb je dat niet achtergelaten? ja Maar je hebt Boze. toch wel samen betaald? Ja, maar het was ook wel redelijk, omdat ik het natuurlijk zo had verpest. Het was jolante. Verpest, dat ze... dat is dus ja, het was jolante. Alles is weg. Alles is weg. Maar dat is altijd zo. Als je samenwoont en degene die het uitmaakt, is altijd in het nadeel. Want ik heb bijvoorbeeld ook echt meer dan driekwart van de spullen die we samen betaald hebben... gewoon aan hem moeten geven uit medelijden eigenlijk ja nou, dat heb, moet niet, toch? Nou ja, maar gevoel dus, heb je, ja, je, dan, toe, je dan, dan wel zo van... Oké, neem jij dan maar de Playstation. oké de cd van jou, cd van mij. Want het is mijn schuld. Sorry, sorry. Vedic> ja, ik vond het allerleukst van samenwoners... ...ochtends wakker worden en dan samen koffie drinken. Dat ja, is het enige wat ah, ik soms mis in vrijgezellenleven. leven. Sjurazzi. Ik vind het echt te Dat kan ook met iemand waar je toevallig naast wakker wordt. Ja, maar dat, ja maar dat is echt een <laughs> hele productie. Een met je, moment met je, naast je hele lijf. Om elke dag naast iemand wakker te worden. Ja, wat ik wel relaxed vond, was dat je niet meer zo Ja, maar kom je bij mij slapen? Nee, ja. kom je bij mij slapen? Oh, ja, maar ik moet hier slapen, want nee, ik moet ja. morgenochtend... Oh. Die discussie vind ik wel vermoeiend. Ja, en dat ja. had ik inderdaad bij mijn vorige relatie ook. Het eerste jaar was zo'n gedoe. Met afspreken. En alles moest gepland. En wanneer eten we samen? Wanneer slapen we samen? En toen dat niet meer was, viel er juist heel veel zeg maar, druk van af. Ja. En werd het veel vrijer. Ja. En als hij dan zei s'avonds, ik ga weg, prima, ga maar. De volgende avond zeker en toen zagen we elkaar dus nooit meer. Dus dan <laughs> moest je er wel ook afspraken nee, nee, over maken. Op een gegeven, gegeven moment moet je volgens mij ook duidelijk worden... als dingen je echt gaan irriteren. Um, um, bijvoorbeeld mijn vriendje heeft op een gegeven moment een neiging gehad... om, ging die vier uur bellen, wat zullen we vanavond eten? Dan heb ik echt direct de kop ingedrukt, van ik, ik word ja. daar zo... Zo! Ja. Half vijf Drie prima, er. maar vier is. Dus, Het is nu om zes uur, zes <grijg> uur. Ja, echt dat klassieke samenwonen in zo'n mooie Phoenix-wijk ergens in Alfa aan de Rijn, dat staat zo ver van me af. Ik, ben zo, ik lijk me ook zo raar om dat zo op die manier te doen. Van een stelletje, weet je, alles die helemaal zijn strak klaar opgedaan. Met met met leven. Die zijn ja. nou, Die zijn echt klaar met leven. Die nee gaan nou. in wonen en dan zijn ze gewoon klaar. Maar hij is ook een andere instelling ja. natuurlijk. hele ja. andere ja. instelling. Want die krijgt kinderen. is van... Nee, ik denk dat geen van ons dit zo, zo daar terecht. Ja. Dat in zo ik zou ook ik ben heel erg benauwd als ik dan zou gaan samenwonen in Almere. Ja. Dat is echt dit mooie huis daar Edwin. En je kan er echt gewoon veel meer vierkante meters wonen voor hetzelfde geld. Ja. En een ja, echt lekkere kers. frisse lucht. Ja, Lekker aan het Apple, Lekker wandelen. Ja. <laughs> Maar nee. lekker zaterdag gewoon in je joggingbroek. Want de andere valt niet op. <laughs> Ik ga ook in mijn joggingbroek naar de overtuiging. Dat doe jij nog steeds. Ja. Ja. Je, komt je gaat als joggingbroek naar je werk. Je gaat als in mijn joggingbroek <laughs> naar de Overtuim. Oh, ja. <laughs> Eigenlijk is het een beetje geniet maar woon samen met Maten. Met eventueel nog een N op het eind. Met ja, Maten. Woon samen met Maten. Eventueel met een N op het eind met Maten. Geniet maar woon samen met Maten. Mooi, boys Bar, fantastisch gebeuren. Hè? Ik las trouwens vandaag in de Cosmo, de Cosmopolitan, dat de burgerlijkheid, want daar hadden ze natuurlijk over, die in boys Bar een beetje belachelijk wordt gemaakt, een ontzettende trend is onder twintigers. Dus als jij wel iemand bent die droomt van dat rijtjeshuis in die, in die, in die buurt en dat beest, beestje leven en om zes uur elke te eten, schaam je dan niet, want dan hoor je gewoon bij de meerderheid, hoor. Diana, goedenacht. Jij woont dan tien jaar samen. Ja, klopt. Is samenwonen iets wat iedereen kan? Of uh, moet je daar een type voor zijn? Nee, dat kan uh, iedereen, denk ik. Iedereen kan dat. Tien jaar lukt het jou. Al. Wat is het geheim van de Smit, Diana? Het geheim van de Smit. Oh, lekker gek doen. Lekker gek doen. Ja. Samen maar je of alleen? Gaan, je moet wel samenwonen in Eindhoven, dat is het leukste. Samenwonen in Eindhoven? <laughs> dus sowieso de stad verlaten, samenwonen in Eindhoven en lekker gek doen. Ja. Ik uh, begreep van uh, mijn producer dat het geheim in jouw relatie is dat jij gewoon de baas bent en alle beslissingen neemt en dat het daarom al tien jaar goed gaat. Ja, ik, ik mijn man had helemaal niks te zeggen. Jouw man heeft helemaal niks te zeggen. Nee. Ik denk dat dat voor veel mannen, die in elk geval luisteren, de, uh, niet echt een droom, een droomscenario is. Nee, maar ja, was dan wel een droom voor hen? Nou ja. Nou ja, van die illusies van gelijkwaardigheid en water bij de wijn. En soms mag jij bepalen en soms ik. Maar dat ja, is allemaal nee, onzin, zeg dat, jij. Dat, dat schiet allemaal niet op, man. Dat, dat, dat schiet niet op. Wauw. <laughs> wow. Dus jij zegt, uh, um, er moet er een baas zijn in een relatie bij het samenwonen... maar überhaupt om het zo lang vol te kunnen houden. Ja, tuurlijk. Er moet een baas zijn. In dit geval ben jij dat. Ja, dat Nou, Je werpt een prachtig uh, vraagstuk op... die ik meteen even wil doorknallen naar de rest van alle luisteraars. Om samenwonen te doen slagen... moet er iemand zijn die uh, het project, jullie relatie, leidt? Moet er een baas zijn of moet dat echt in volledige samenspraak gaan? Ik wil het van jou horen, 0800... 11210800 1121 als je wil reageren mailen mag ook ik heb een paar leuke mailtjes binnen dan ga ik zo voorlezen naar lust.bnn.nl en er kan ook getwitterd worden naar @lustbnn dan krijg ik hem binnen of @zaraidaartje met twee a's zaraidaartje die kan ik ook allemaal voorlezen dus twitter er maar op raak twitter er op raak nou dan klopt het helemaal twitter maar raak op Twitter en dan lees ik dat voor. Fantastisch. Ik ga een plaat draaien van uh, een fantastische band. Ik heb nu drie keer het woord fantastisch gezegd. Die op het fantastische festival Glastonbury stonden. Een groot festival in Engeland. En uh, het nummer dat ik voor je ga draaien... is het nummer waarmee zij hun uh, fantastische set afsloten. Every teardrop is a waterfall.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 die gaan samenwonen en in één keer, zeven dagen per week... volledig op elkaars lip zitten. Je wil natuurlijk dat dat goed gaat. En um, zelf ben ik niet vies van het genre zelfhulpboeken. Dat zeg ik dan eerlijk. Ik heb over alles waar je een zelfhulpboek over kan kopen... er wel eens eentje gekocht. Die blader ik dan door en denk ik, oh, kan het allemaal wel. En dan in de praktijk komt er natuurlijk niks van... En ik heb nu het zelfhulpboek, want zo noem ik dat, in mijn handen. Van ik denk, nou, misschien dat ik die toch moet gaan aanschaffen. Samenwonen doe je zo, heet die van Robert Doggers. Robert, goeienacht. Hallo. Robert, hoe, hoe ga je aan de gang uh, met zo'n boek? Lees je dat één keer en leg je dat neer? Of, uh, want ik zeg zelfhulpboek, dat klopt, hè? Dat mag ik zo zeggen. Of ja, is dat, dat wel een noemen. beetje een uh, bescheten uh, nou, term? Ik denk vooral dat het gewoon. Uh, ik denk vooral dat het gewoon leuk is om een keer te lezen, want uh, in het boek staan interviews met stellen die al samenwonen, die vertellen uit hun ervaring. Dus je krijgt je altijd grappige anekdotes en, uh, en herkenning. Maar uh, toevallig is het toch denk ik stiekem ook nog wel een beetje nuttig, omdat er uh, toch wel heel veel dingen in staan uh, dat je denkt van nou oh, ja, dat is toch wel handig om je inderdaad even in mijn achterhoofd te houden. En er zit ook een, een test achterin die je samen met je partner kunt maken. Dus dan uh, komen daar wel uh, gesprekken uit voort van... ja, shit, hoe uh, doen we dat eigenlijk? En, uh, dus het is heel goed om eigenlijk daar van tevoren al eens een keer een beetje over, uh, over na te denken. Ja, ik zag, uh, ik zag uh, een hoofdstuk in het, in het boek... waarvan ik denk, ja, dat is waar veel mensen vast tegen aanlopen Hoe je omgaat met uh, gewoontes van je partner... waar je achter komt pas als je gaat samenwonen... waar je eigenlijk aan ergert. Waar je van denkt, ja. nou ja, heel veel geld worden... en dan, wat moet je hier eigenlijk mee? Ja. Zoals bijvoorbeeld... Ja, mensen, nou ja, wat, wat vaak voorkomt is uh, mannen die de toiletbril niet naar beneden doen. Of, ja. of mensen die ongegeneerd puffen, noemen we het in Suriname, ja. scheten laten in Nederland. Uh, of neuspeuteren en dat dan weg torpederen. Wat, maar wat doe je daaraan? Kan je daar een boek over schrijven? Over wat je daar oh, doet? Ja, zeker. Ah, volgens mij heb je twee dingen. Je hebt enerzijds dat ik zeg van, moet je op de wc gaan zitten waar je partner bij zit? Ja, oh, um, ja. ja. en je kunt je afvragen dat als je alles maar doet, uh, omdat je je zo lekker bij elkaar thuis voelt, of je dan de romantiek er, er wel zo goed in houdt. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat soort dingen toch een beetje meer voor jezelf houdt, dat je dan toch uh, wat langer ...voor elkaar, uh, ja, noem het maar mysterieus of uh, een beetje aantrekkelijk blijft. En als je daar heel ver in gaat om dat niet te doen... Ja, dan, ...dan kom je denk ik eerder in, uh, in, in de fase van... ...het lijkt alsof ik met mijn broer of mijn zus samenwoon. Ja. Dat is één. En uh, als het gaat om gewoon onhebbelijkheden van je partner... Uh, dat heb ik nu natuurlijk ook nog steeds uh, en andersom. Je moet gewoon weten als je met iemand uh, een relatie aangaat, welke dingen voor jou fundamenteel zijn die je gewoon echt niet wil en welke dingen je zoiets hebt van nou uh, dat vind ik een beetje jammer, maar je kan er ook nog wel om lachen. En uh, ik denk dat, uh, dat die, die tweede categorie, ja, dan kan je af en toe aan erger en je moet, uh, je kan er eens een keer over in gesprek gaan. Maar als je partner het voor niet voor elkaar krijgt, omdat hij zo niet in elkaar zit, om altijd alles netjes terug te leggen nadat er iets is gebeurd right ja, dan, uh, dan lijkt me dat op zich geen fundamentele relatiebreker. En dan zou ik dat op een gegeven moment maar toch maar een beetje accepteren. En andersom zal hij ook van, uh, van haar dan uh, dingetjes moeten accepteren die onhebbelijk zijn. Ja, dus je moet goed kijken naar wat, is, wat zijn absolute dealbreakers. Ja. En over de rest moet je niet al te veel oorlog voeren. Ja, nou ja da da daar moet je natuurlijk al naar kijken uh, als je net helemaal in het begin van je relatie zit. En ik denk overigens dat dat ook echt iets is wat vaak fout gaat. Dat mensen al veel te ver zijn en dan pas tot de conclusie komen. Ja, maar dit is voor mij zo fundamenteel. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet in een park. Mm -hmm. En daarom is het natuurlijk ook goed om, uh, om, uh, om heel erg te gaan shoppen voordat je definitief vastlegt. Maar um, ja, die kleinere dingen, weet je, net zoals als je bijvoorbeeld de een houdt van, uh, van bepaalde films en de ander houdt juist van hele andere soorten films, ja dat kan best in een relatie. En dan moet, ja. je, dan moet je er genoeg mee nemen dat je dus niet te vaak met elkaar naar de bioscoop gaat. Maar dat lijken mij geen dingen waarop je de liefde uh, fundamenteel uh, breekt. Nee. Ik zag een tip staan, die vond ik heel leuk, op pagina 111. Ontwik Ontwikkel samen een nieuwe passie die je met niemand anders deelt. Dat levert veel gesprekstof op en versterkt de band. Ik kreeg meteen helemaal... Ik dacht, ja, ik ging meteen nadenken. Ik woon nog niet samen. Ik ga dat denk ik wel doen. Ik mm -hmm. dacht, ja, welke passie dan? Ik ben er nog niet uit, omdat ik dat natuurlijk net bedenk. Maar wat heb jij gezien uh, bij het maken van dit boek? Of wat heb jij om je heen gehoord? Of wat heb jij als eigen ervaring? Aan dingen die je, die je samen kunt Ja, doen. aan nieuwe passies die ontwikkeld worden. Nou, uh, bij, ik, ik spreek dan gewoon even voor mezelf. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen, wij hebben allebei een, een bijzondere uh, affiniteit met alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Ik kan me voorstellen dat wij op een gegeven moment zeggen van nou, ik vind het belangrijk om enig in de week van onze tijd vrij te maken voor, voor een, een mooi duurzaam project of zo. En dat gaan we met z'n tweeën doen. Nou, Dan ben wat je leuk. wel echt, echt iets nieuws aan het doen allebei, waar je, waar je allebei een passie voor hebt. Waar je heel veel gespreksstof uitkomt in spannende dingen, spannende nieuwe ervaringen. Dat zou een hele goede zijn om dus uh, op dat je relatie ook een beetje spannend te houden. Wat leuk, wat schattig. Dat vind ik helemaal leuk. Ja. Robert, jij bent je tot de koning van het samenwonen. Met je boek. Oké. Okay, ik uh, ik uh, zit erover te denken om uh, binnenkort, niet heel binnenkort, maar doe binnenkort. Het niet, doe het niet. <laughs> de stap te wagen. Heb je naast alle tips die je hebt opgeschreven in het boekje, heb je één gouden tip. Een gouden nou, regel ja, kijk, voor ik mij. Zei, doe het niet. Dat oh, doe niet het niet, is je gouden tip. Het is niet helemaal. Waar. <laughs> Wat ik heel erg grappig vind, en dat is een beetje de fundamentele vraag van het boek, is dat mensen die gaan samenwonen, op het moment dat hun relatie heel erg goed gaat. Je kunt je afvragen waarom je dingen fundamenteel gaat veranderen als je relatie heel erg goed gaat. Robert. Nou, ik weet niet ja, wat ik moet zeggen. stilte op de radio werken nooit. Maar ik moest het toch even een laten vallen. Je een televisie met je vriend. Maar, uh, nee, maar goed, weet je. Uh, het is natuurlijk ook een beetje oh. een grapje. Maar er zit wel wat in. En uh, je, je moet, wat ik ermee probeer te zeggen is. Uh, uh, het is best wel een grote verandering. En uh, als je bijvoorbeeld ervan houdt om één of twee dagen in de week gewoon s'avonds alleen te zijn. Ja. Zoals dat geldt bijvoorbeeld voor mij. Ja, dat, ja, dat heb ik dan, ook wel. Uh, dan kan je wel zeggen, ja, maar als je gaat samenwonen, dan creëer je dat toch. Want jij ja, kan ja. nog eens een keer naar een plekje. Dat binnen, dacht ik ook. En dan heb ik, heb ik dat avondje alleen. Ja, dat maar in de praktijk werkt het toch niet zo. In die oh. zin dat je, dat dat dan misschien net niet de avonden zijn dat je er zelf behoefte aan hebt. En dan merk je dus dat als je gaat samenwonen dat dat eigenlijk best wel heel... Erg basale behoeften zijn uh, die in het gedrang komen. Oh. Uh, nou, dan nog een tip, want uiteindelijk ga je natuurlijk toch wat gaan wonen en luister je toch niet naar mij. Ja, heel erg cliché, maar je zal toch voor een groot gedeelte degene wel moeten accepteren in wie die is. Dan moet je zeggen, oké, okay, ik heb A gekozen, ik kies ook B, ik, ik, ik ga niet jou uh, proberen te veranderen, want dit is wie jij bent, en daar heb ik voor gekozen. En uh, dat is denk ik wel vrij fundamenteel, dat je niet van een ander verwacht dat die, uh, dat die heel erg gaat veranderen. En dan heb ik het niet over de dopje op de tand staan, maar dan heb ik wel over dat als je met een slodderfos gaat. Ja, dan moet je niet verwachten dat het een heel net iemand gaat worden. Oké. Ik ben er... Ja, maar ik ben er wel een beetje stil van. Ik vind het hartstikke goed. De essentie is goed. Je moet elkaar accepteren zoals je bent. Ik ben wel gechoqueerd. En ik slinger het meteen de eter in. Ik ben gechoqueerd. Ja, if je er één broke, don't try to fix it. Als je nu heel gelukkig bent, Hoef je het niet per se te gaan samenwonen. Goed, ik moet, Mooi, ik goed, moet vannacht een heel goed, een heel goed gesprek ja. om half vijf gaan voeren met mijn vriend. Ik, Dankzij ik, jou, erg leuk, ja. Robert eens. Hey, als mensen jouw boek willen kopen, dan kunnen ze naar bol.com. Samenwonen doe je zo, heet het boek. Dank dat we je mochten bellen. Oké, okay, succes. Oké, okay, goeienacht. Dank je. Ben jij nou zo'n stel geweest waarvan uh, jullie waren ontzettend verliefd op elkaar... dachten, dit is het moment, we gaan onze twee levens samenvoegen in één huis... en dat ging toen helemaal niet? Ah, bel me dan, 0800 1121. Of heb je andere prachtige of horrorverhalen over samenwonen? Mag uit de eerste hand zijn eigen ervaring... maar mag ook best een beetje rollen over je buren, hoor. 0800 1121. mailen mag naar lust.bnm.nl .no. met haar Make It Rain. En er was weer veel te doen om Anouk's Twitter. Want ze twitterde een paar dagen geleden dat uh, ze een ontbijtje op bed had gehad... wat ontzettend goed smaakte, eieren, en uh, daarachteraan twitterde ze. Dit is zeker niet de laatste keer dat ik het uh, doe met een uh, culinaire student. Een student die goed kan koken. Nou, heel de wereld natuurlijk, nieuwsgierig. Wie is dat dan? Wie deelt dan... De lakens met Anouk, nou dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat ik haar, na alle ellende die ze heeft meegemaakt met uh, haar vorige vriend, een orthodox, haar een geweldige man. Ze moet gewoon zo'n topper. Ze moet gewoon zo'n zo topper die haar leven inzwakt in en zegt: Ik til jou op, ik neem jou mee. En ik breng jou naar mijn, naar mijn kasteel. En dat gaan we dan samen inrichten. Dat wens ik Anouk toe. Goed, um, we hebben het vannacht over samenwonen en um, het is een heel populair onderwerp. Het is een onderwerp van alle tijden, maar ook nu weer heel actueel en populair. Zo populair dat Net5 daar een programma over maakt. By the name of, je raadt het al, samenwonen. En in dat programma kan je zien dat je elkaars liefde van je leven kan zijn, maar dat dat niet betekent dat je er goed uitkomt als het gaat om wat het interieur van jullie nieuwe huis moet zijn. Luister maar. Felle kleuren, zilveren spiegels, honderden kaarsen, dat is Susanne. En Dennis, Dennis die weet eigenlijk heel goed wat hij niet wil. En wat hij niet wil zijn al die spulletjes van Susanne. Ja, de woonkamer ziet je heel veel. en dan, uh, dan moet je je wel prettig voelen. En als ik Susanne naar de gang laat gaan, dan wordt het een bordeel. Ik vind dit dus helemaal geweldig. Het is echt op een top nee? Maar het is echt helemaal iets voor mij. Daar ga ik niet aan beginnen. Nee, dat wordt geen bordeel. Oh, ja. geen bordel. Dat well. kan ook wel leuk zijn. Man, ik, ik snap die Susanne wel niet, niet, niet dat mijn haar zo uitziet als een bordel. Natuurlijk niet. Maar ik hou er ook wel van dat kitscherig. En Wat doe je als jouw vriend of jouw vriendin het totaal niet eens is... met jouw smaak, met jouw stijl? Hoe los je dat op? Ik wil het graag van je horen. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Wat heb ik klaarstaan voor je? Wat heb ik klaar staan? Ik heb Sharon Jones. Jones. Sharon Jones en de Dab Kings. 100 Days, 100 Nights. Ik ging zo maar even. In een soort Engels accent. Dat doet deze plaat met me, denk ik. soort van Engels accent dan. 100 Days, 100 Nights. no one. je ook zo aan het genieten aan uh, de heerlijke, van de heerlijke plaatjes die er voorbij komen? Ik wel. Heerlijk. 100 Days, 100 Nights van Sharon Jones. Ik knalde net terwijl uh, dit nummer werd ingestart... even de volgende vraag uh, op uh, Twitter en Facebook. Ik schrijf vannacht gaat de show over samenwonen. Wat is de gouden samenwoontip waarmee je voorkomt dat je elkaar de hersenen inslaat? aantal reacties gekregen um, via Twitter en Facebook. Via Facebook kreeg ik van... Uh, van uh, Jaron kreeg ik ha Dat is makkelijk voor mannen. Geen troep maken. En Susanne die antwoordt op mijn Facebook. Separate bedrooms. Oké. Okay. <laughs> op Twitter ook een paar reacties. Robertje G. zegt maak elkaar geen verwijten. Dat is mijn gouden tip. Persoon goeie. Kabiri zegt tegen mij. Ieder een eigen waterkoker. En daarna beginnen aan de individuele, individuele excuus wasbak in de badkamer. Hmm. Monkietje84 zegt tegen mij, elkaar respecteren, elkaar niet claimen. En uh, Playboy Bunny zegt, uh, hmm, goede vraag, die gouden tip om elkaar dus niet de hersenen in te slaan. Ramon, goedenacht. Jij woont zeven jaar samen. Hi, ja. Hi. En dat gaat vooralsnog erg goed, toch? Ja, uh, zeven jaar samen. We, zijn, uh, we, ken, we kennen elkaar acht jaar. We hebben acht jaar in relatie en wonen nu uh, anderhalf jaar samen. Oké, okay, jullie wonen, jullie hebben acht jaar in relatie, anderhalf jaar samen. Ja. En hoe gaat dat tot nu toe? Um, nou, we beginnen ons te realiseren, we spreken gewoon eigenlijk niet meer af samen. Eerder keken we bijna een week ernaar uit, wanneer we elkaar weer gaan zien. En dan is het altijd vuurwerk en alles bij praten. En nu woon je samen, constant samen en uh, Betrappen we betrappen zelf erop dat uh, de gesprekken die we hebben al heel een ongoing thing is. Dat je op een gegeven moment, uh, als het oogcontact even verbroken is en je even iets anders hebt gedaan, uh, je gesprek daarna pas weer vervolgt. En uh, je gaat er gewoon niet zo gauw meer voor zitten. Dus uh, heel schrijnend. Maar het, het is bijna alsof we zelf een krijtbordje zetten. Liever het, het eten staat in de koelkast uh, tot vanavond. <laughs> dus toch een beetje, daar hadden we het met Robert Doggers ook al over... die het boek Woon U Zo schrijft. Ja. Toch een beetje die slur die inderdaad op de loer ligt... en die je dan grijpt. Op de loer liggen is wel goed, ja. Dat uh, goed. En nu dan? Want ik denk dat er heel veel mensen zijn, Ramon, die uh, jouw verhaal horen en denken... ja. Ja, merk ik ook in mijn relatie. Ja, hebben wij toch ook een beetje last van. Ja. Je hebt in elk geval, uh, en dat is, ook, dat is ook een fijn ding, je kan dat constateren. Zo van, oké, okay, dit is wat er gebeurt. En, en het uh, er ook samen over hebben hoor. En jullie hebben het er ook samen over. Wat dat zeg je dan tegen elkaar? Je ja, je zeker wel. <laughs> maar zijn dat zware gesprekken? Of zijn dat gesprekken met, nou, we moeten dat anders doen? Of, of zijn dat heel moeilijke gesprekken? Of zijn daar gesprekken waarvan jullie zeggen, oh, we gaan het tegenaan en we gaan knallen? Hoe, wat voor soort gesprekken zijn dat? Nou, ik hoor wel wat tips voorbij, komen kan van maak elkaar geen verwijt. En um, dat heb ik zeker wel geleerd om in het gesprek, als we het er samen over hebben, uh, niet een oordeel te laten horen. Dus iets te constateren van, hé, hey, ik merk dat, dat dit gebeurt. En um, als het oordeel er niet in zit, dan kan je het er inderdaad ook samen over hebben en, mm. en naar oplossingen zoeken. Geen dus inderdaad wijzen. wel uh, leuke dingen plannen om samen te doen. Um, ja... Het is ook, je moet andere dingen ook stopzetten om, om wel echt naar elkaar te kunnen luisteren. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, de een hangt achter de computer en de ander praat tegen de een. Uh, ja, ja, ja, ja. Als ik dan niet op tijd door heb van hey, ik zit ergens in uh, als je even wacht. Ik kan met een half oor naar de luisteren en, en wel knikken, maar dat vind ik niet oprecht. Nee. Nee, dus dan, dan echt moet je leren van: wacht even, zometeen even echt met elkaar praten. Ja, ja, ja. ja. Ik uh, uh, heb een collega op de radioafdeling ja. die, uh, die een relatie heeft, volgens mij niet samenwonen, maar die altijd zegt: ja, het is superbelangrijk om afspraakjes te blijven maken. Frank, ja. Frank Hooitjes noemen we hem hier. Hooitjes is zijn, zijn, zijn bijnaam. Uh, dus die, zegt, die is echt een voorstander van daten binnen de relatie. Dus, en dan ook, dat zegt hij, er apart naartoe gaan. Dus als jij afspreekt met, uh, met je vriendin of ik met mijn vriend... vanaf nou, vrijdagavond naar de film... Ja. Dan, dan moet je ook een soort apart naartoe alsof het weer een date was. <laughs> Mooi. Om, maar, om ook maar een, een, een, tip, uh, een tip de wereld in te slingeren... Dus... Nou, dat, dat is wel altijd uh, heel tof geweest in onze relatie, dat we um, niet alles hoeft samengedaan te worden. En ook een eigen leven hebben, ook eigen interesses hebben. Ja, oh, en ja, daarom ja, want... houden we het zo lang met elkaar uit. Mm -hmm. En uh, ik zei dat ooit wel een mooi, uh, dat klinkt wel heel slijmerig, maar uh, ik hou het meest van dat als ik ook aan haar kan zien wie ze is als ze zonder mij zou zijn. Dus je moet niet helemaal met elkaar versmelten, zeg je. Wat er vaak gebeurt toch ook, hè? Inderdaad. Ja, precies. En uh, als, als ik zelfstandigheid bij haar zie... en dat ze dus niet haar keuzes alleen maar baseert op ook wat ik ervan zou vinden... maar dat hmm. ze zelf voor ogen heeft wat zij wil in het leven. Ja, maar ja, mooi. Dat, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, mooi. Ik denk dat dat een ambitie is die in veel relaties wel zit... maar die uh, er niet altijd even goed uitkomt. Ramon, heb je voor mij nog een tip? Ik ga dus misschien nou na deze show staat het wel iets meer op losse schroef. Maar ik denk er dus over na om over een tijdje te gaan samenwonen. Ja. Heb je een gouden tip voor mij? Um, ik merk mensen om me heen. Komen ook wel bij mij van, nou, ik ben als een van de eerste gaan samenwonen en hoe gaat dat nou eigenlijk en sleur. Um, wij hebben altijd wel naar onze eigen relatie gekeken: van, hey, is het onze relatie? Hmm. Uh, is het niet een van de vijf zogenaamde modelrelaties? Uh, van hoe ga je met elkaar om en daar kiezen we er een van? Wat zijn, maar, wat zijn die dan? Je hoeft ze niet allemaal te noemen, maar wat is een uh, voorbeeld uh, van een modelrelatie? Ik noem zo vijf, maar um, van ja, nou wat voor soort feestjes hoor je hem of haar mee te nemen? Uh, en, van uh, die ja, daar kan zij niet ontbreken. En goh, kan je wel bij die vriendin gaan slapen? Vindt zij dat wel goed? Ja, want anders moet ik de bus nog naar huis nemen die avond en dan moet je dus het gesprek veel eerder afkappen. En daar hebben we met elkaar uh, manieren in gevonden om, om elkaar daarin te begrijpen... terwijl de rest van de wereld het niet snapt. Ja, ja, jullie maken gewoon je eigen spelregels. Ja. Ja, Zeker. goed zo. Ja, daar ben, ben ik ook voor. Dus jij zegt altijd eigen spelregels blijven maken. Ja. Niet, niet, niet reageren, uh, niet, niet bewegen naar wat je denkt dat je moet doen met zo'n relatie. En nee, dus en goed de omgeving hoor. Ja, ja, dat snap ik wel. Zeker wel. En goed communiceren dus. Ja, met elkaar daarover kunnen hebben. Dus ook met, met de ding waar ik dus nu mee zit, van ja, wat, wat doet sleur, uh, samen over kunnen hebben. Mm. Ik Open denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja, ik ga straks bellen met uh, uh, Annemarie heet ze, van Niebut. Oh. Annemarie gaat mij vertellen uh, hoe je je relatie in evenwicht en goed houdt als je gaat samenwonen als het op geld aankomt. Ook Alright, ja, Dat is ook een punt ja. Ja, ja ik, ben, uh, ik ben geen held met geld. <laughs> en uh, meer van de luisteraars niet. Hé, hey, maar fijn dat jij even belde, Ramon. Ja, zeker leuk. En bedankt voor die boektip. Ik ga wel eens even op zoek. Ja, het is echt een leuk boekje, moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja, en, ik, blijf en uh, luisteren. ik ga hem, denk ik, toevoegen aan mijn uh, altijd groeiende verzameling zelfhulpboeken. Dus dat geeft aan <laughs> dat het. Uh, het heeft potentie. Hé, hey, ja, fijn dat je blijft worden. luisteren. Ik Goeien draai. denk je wel, Ik draai dit liedje speciaal. Voor de positieve vibe die ik van Ramon heb gekregen. Nummer van L Green. Let's stay together. Want uiteindelijk wil je natuurlijk dat de uitkomst is dat je gaat samenwonen. En dat je dan ook echt samen blijft. Ja toch? Lekker romantisch. heb ik echt een enorm gat in mijn hand. Ik heb gisteravond ook weer stiekem, nou ja, ik ga niet zeggen honderden euro's... maar wat geld uit te geven op het internet eh, terwijl ik kleding kocht. Terwijl ik net die middag had besloten... anders ga ik gewoon een tijdje even geen onvoorziene kosten doen, maken. Want ik wil lekker op vakantie, maar ja, gat in mijn hand heb ik dus. En mijn vriend die is gelukkig een stuk verstandiger, want die doet aan plannen en sparen en berekeningen maken en afwegen. Hebben we dat echt nodig? Hebben we dat niet echt nodig? En wij wonen niet samen, dus dat gaat top, want ik leer van hem. Maar ik heb me altijd afgevraagd wat gebeurt er als wij samen een budget moeten beheren? Hoe goed gaat dat? Nou, um, in de praktijk blijkt dat bij heel veel mensen... met heel veel relaties helemaal niet zo goed gaan. Namelijk 60% van de samenwonenden stellen maakt ruzie over geld. Annemarie Koop heb ik aan de telefoon van het Nibud. Annemarie, goeienacht. Goedenacht. Annemarie, jij hebt tips om te zorgen dat je geen ruzie krijgt over geld als je gaat samenwonen. Ja, klopt. Nou, wat je zegt, het, het gebeurt heel veel inderdaad. Dat uh, mensen die gaan samenwonen erachter komen dat ze hele andere opvattingen over geld hebben. Dus of je het helemaal kunt voorkomen, dat durf ik niet te zeggen. Maar je kunt er samen zeker aan werken dat je, dat je beter kunt praten over geld. Zodat je ja, misschien toch ruzies voorkomt of in ieder geval elkaar beter begrijpt op het gebied van omgaan met geld. Jij zegt mensen hebben verschillende opvattingen over geld. Wat gaat er over het algemeen mis als twee mensen een huishouden delen in één keer? En dus ook dezelfde spaarpot? Nou eigenlijk wat je al zegt, sommige mensen die uh, zijn heel erg gewend om gewoon makkelijk uit te geven. Die leven gewoon met de dag en besteden wat ze willen en houden dan niks of, of zelfs een tekort aan het eind van de maand over. Hè. Terwijl anderen hebben van thuis uit geleerd om te sparen, om netjes um, ja, echt te plannen met je geld en te budgetteren. En als dat dan samengaat, ja, dan kun je je voorstellen dat dat wel tot, tot ruzie kan leiden. Dus uh, dat de een aan het begin van de maand al de helft heeft uitgegeven... terwijl de ander aan het plannen was om aan het eind van de maand een uitgave te doen. Ja, dan, dan botst dat en dan ja, leidt dat dus inderdaad tot ruzie. Dus wat, wat je dan kunt doen, is om uh, samen te praten van... hé, hey, hoe heb jij eigenlijk uh, leren omgaan met geld thuis? Kreeg je zakgeld bijvoorbeeld, of kleedgeld? En uh, hoe, hoe deed je dat vroeger? Dat je ook een beetje van elkaar leren kennen, hoe je dan voor jouw huidige financiële gedrag bent gekomen. Ik, ik luister naar je, ik denk meteen, nou uh, wat een goed idee, maar ik denk meteen daarna oh, al wat, wat, wat een kutgesprek. Dat gesprek wil je, als je degene bent met het gat in je hand, wil je dat natuurlijk het liefst niet voeren eigenlijk. Ja, nee dat klopt. Nou wat ook wel grappig is, omdat je net al zei dat jij eigenlijk die, diegene zou zijn, blijkt uit onderzoek ook dat vrouwen vaak uh, geheime financiële potjes nog hebben. Oh. Dus die houden wat geld achter, omdat ze, omdat ze het ook moeilijk vinden als, uh, uh, ja, als ze dus een ander financieel gedrag hebben dan wenselijk zou zijn, ja, ja, ja. dat ze geheime potjes houden, wat, wat mannen dan niet weten. Dus en dat zijn dat dan geheime potjes waarmee je dan mooie kleding koopt? Of wat, wat gebeurt er over het algemeen met die geheime potjes? Ja, kleding of make-up of, of iets lekkers uh, in de stad, een broodje of gewoon oh, iets, iets ja. voor jezelf wat je... Ja, wat je toch graag wilt, uh, wilt besteden zonder dat je partner daar precies alles van weet. Ook als je dan gaat samenwonen, ook wel goed om, om afspraken te maken van... Nou, hoe gaan we bijvoorbeeld die gezamenlijke boodschappen betalen... of de gezamenlijke vaste lasten. Dat je ook het, er even voor gaat zitten, dat is inderdaad niet leuk. Maar het is wel, als je het eenmaal hebt afgesproken... dan hoef je er ook niet meer over na te denken. en dan. Nou, wordt het gewoon automatisch afgeschreven en hoef je dat gesprek ook niet meer te voeren. Dat je dan gaat kiezen van, nou doen we het naar verhouding van inkomen bijvoorbeeld. Als je partner veel meer verdient of juist veel minder, dat je daar eens goed over nadenkt. Mm -hmm. Of dat je ieder hetzelfde bedrag overhoudt. Dus dan even door die zure appel heen. Om erachter te komen van, oké, okay, zo gaan we het doen de komende tijd. En dan ben je er ook vanaf. En dan hoeft het ook niet meer tot, ja, tot ruzies of frustraties te leiden. Is het een gesprek wat je moet voeren voordat je gaat samenwonen eigenlijk? Of is het een beter moment, op het moment dat je allemaal geïnstalleerd bent en denkt van nou, onze leven samen gaat nu beginnen. Ja, nee, het is wel slim als je dat van tevoren doet. Juist ook omdat je dan, ja, ook open moet zijn eigenlijk wel over, over je inkomsten en je uitgaven bijvoorbeeld. Zodat je ook kunt kijken van nou, kunnen we het wel betalen überhaupt, het samenwonen? Ook als je gaat verhuizen en uh, nieuwe spullen moet kopen, dat je ook daar al afspraken over maakt. Van nou, wie betaalt dan hoeveel? Oh, maar ik vind dat ik snap het hoor. Maar ik vind het helemaal niet romantisch. Ik vind het veel romantischer om zo'n woonwinkel in te rennen en een veel te dure bank te zien. En dan tegen elkaar te zeggen, nou, dat kunnen we eigenlijk niet betalen en er dan samen zo op te ploffen. En te zeggen, maar hij zit wel lekker. En om dan toch te kopen. Dat, zo leef ik. Oh, het slecht eigenlijk, terwijl ik het daarop zeg. Ja, nee, het is, het is ook niet romantisch. Dat is wel gewoon echt een feit. Maar. Het kan tot zoveel problemen leiden als je, als je het niet goed regelt. Ook stel, je gaat toch uit elkaar en je hebt niks geregeld. Dan is dat gewoon heel vervelend en ja, het levert tot veel meer problemen op. Dus ja, wat wij dan inderdaad zeggen, nou even door die zure appel heen en zorg dat je, die, dat je de zaken geregeld hebt. En dan kun je daarna binnen je budget, als je weet, nou, we hebben duizend euro voor een bank. Nou, Dan ga je daarvoor kijken en dan kun je alsnog lekker winkelen. Maar niet dat je dan met een schuldgevoel achteraf op die bank zit en denkt, ja... Die konden we eigenlijk niet betalen en nu hebben we niet genoeg voor de huur of voor die hypotheek bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat brengt me op ja. het volgende punt. Hoe kan je nou een gelijkwaardige relatie hebben als, als één persoon veel minder mogelijkheden heeft op het, op het bijvoorbeeld verdienen van veel geld? Heb je daar nog tips over? Nou, helaas is het vind ik dan. In, um, in Nederland zie je dat dus heel veel vrouwen afhankelijk zijn van het inkomen van de man. En dat ze ook eigenlijk die, die financiën een beetje aan de man overlaten. En dat is wel heel gevaarlijk, dat als, als er iets met die man gebeurt of dat hij uh, overlijdt of als, je, als de relatie uitgaat... Uh, dat je dan eigenlijk helemaal niet weet hoe het met je eigen financiën gesteld is. Dus het is ook dan een taak voor die meest verdienende of degene die, die juist uh, de financiën regelt om je partner daarbij te betrekken. Dus nou in Gambia dat die vrouw die man daarbij betrekt en hier in Nederland ook vaak dus dat de mannen de vrouwen daarbij betrekken of vrouwen zelf aangeven dat ze... Dat ze daar meer mee willen doen en meer van willen weten. Omdat um, ja, mocht, mocht er gewoon iets gebeuren, dan ben je ja, inderdaad helemaal afhankelijk. En sta je met lege handen. Dus ja, pra dat, dat praten over geld is ook juist voor die, die slechte scenario's is dat heel belangrijk. Oké. Okay. Annemarie, dank je wel. Graag gedaan. Ik uh, wil iedereen die aan het luisteren is het volgende vragen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik heb ook nog nooit samen dus misschien ligt het daar aan. Is er wel eens een relatie uh, stuk gelopen echt op geld? Ben je wel eens uit elkaar gegaan? Heb je je boeltje gepakt omdat of je partner ongelooflijk slecht was met geld en je daar niet, mee meer, uh, niet meer mee wilde leven, of was jij de andere, de andere kant van het verhaal? Is er wel eens een relatie stuk gelopen puur op geld? Ik wil het van je horen. 0800 1121. Als je wilt bellen, mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Je kan ook twitteren. Misschien ben je wel zo'n modern type die graag twittert. Dan kan je een tweet achterlaten met. Uh, dus dat is apenstaatje, LustBN. Of een tweet met. Sarai, daadje met twee A's. Ik wil het van je horen. Lust. Lust, Lust, Radio 1. Ik heb mail Groenhart. van Corinne Sloot. En die mail mij het volgende. Beste Sarijn, dat is voor mij alweer 28 jaar geleden dat ik ging samenwonen. Verliefd en 20 jaar jong. Ik heb mij toen absoluut niet bezig gehouden met geld. Alles op één rekening. Na de scheiding, 16 jaar later, hebben we gelukkig alles netjes kunnen regelen. Ook financieel. Gelukkig maar. Ik zie heel veel jonge vrouwen uh, dat nu ook doen. De financiën overlaten aan de vriend. Alleen is het nu heel makkelijk om leningen af te sluiten. En foute vriendjes die daar schaamteloos misbruik van maken. Bijvoorbeeld door leningen af te sluiten op de naam van hun vriendin. Met als gevolg grote schulden als de relatie stuk loopt. Dus dames op de roze wolk, hou altijd je financiën in eigen hand. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat de zaak is, ken je die slogan nog? Die is uit mijn tijd. Groetjes Corine. Goed dat je het even opwerpt inderdaad, want uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ik heb zelfs, ik heb een vriendin, die heeft een heel lange relatie gehad. En die, ging, uh, die relatie ging uit en zij zit nu enorm in de problemen... omdat uh, haar vriend er echt financieel een rotzooitje van heeft gemaakt... en haar daar helemaal in heeft meegesleept. Het dus een voorbeeld van hoe uh, samenwonen uh, en uh, de scheiding die er soms nakomt... komt, uh, scheiding van goederen niet helemaal verloopt zoals je hem uh, wenst dat die verloopt... Heb jij ook zoiets meegemaakt? Wil ik van je horen. 0800 1121 drama's op het gebied van samenwonen of niet meer samenwonen en geld. 0800 1121 mailen mag naar lustetbinnen.nl. Ik heb een man klaarstaan, een Nederlandse singer-songwriter die deed waar elke artiest van droomde. Hij stuurde een mail naar een groot producerskantoor in Londen die onder andere nummers van Adele produceren. Met daarin een linkje naar zijn nummer. En ze zeiden: Jongen, kom maar. En hij nam zijn plaat op in onder andere Los Angeles en Londen. Dotan heb ik het over met zijn daydreamer. I'm you an Come look inside my head. Let's take a man over... We'll dream without